4 uur. Het NOS Journaal. Raymond Serré. In Jeruzalem zijn zeker 25 mensen gewond geraakt door een bomaanslag op busreizigers. Er zouden geen doden zijn gevallen. Volgens de Israëlische minister van Veiligheid zat de bom in een tas die tussen twee stadsbussen stond. Er gaat ervan uit dat Palestijnse militanten de bom weer hebben geplaatst. De aanslag is nog door niemand opgeëist.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 In de Kamer tekent zich een meerderheid af voor het sturen van 6 F-16's... een tankvliegtuig en een mijnenjager. 200 militairen moeten toezien op naleving van het wapenembargo. De regeringspartijen en een groot deel van de oppositie steunen het kabinet... Net als gedoogpartner partner PVV is SP-kamerlid van Bommel heel kritisch. Het is een dubbel besluit. Wij worden gewoon meteen, wanneer vanmiddag de NAVO eruit zou zijn... meteen ingezet ook in het kader van een no-fly zone en andere activiteiten. Die dus leiden tot dat doel wat ook in de brief van de regering staat... Gaddafi moet onmiddellijk vertrekken. PVV-woord voor de Brinkman zei dat dit geen minimale bijdrage is zoals zijn partij wil. En hij is ook tegen de inzet van Nederlandse F-16's. Gerechtshof in Den Haag heeft de levenslange straf... voor een voormalige thuishulpmedewerkster omgezet in 16 jaar. De verdachte was veroordeeld voor de bloedige doodslag... op een bejaarde vrouw in Den Haag. Zij had de 78-jarige vrouw met 50 meststeken gedood... toen ze werd betrapt bij het stelen van het bankpasje van de vrouw. De verdachte en het OM waren allebei in beroep gegaan... tegen het vonnis van levenslang. Het OM had in hoger beroep 20 jaar geëist. Het hof legde uiteindelijk 16 jaar cel op. De uitspraak leidde tot nog wat tumult in de rechtszaal waarna de pakketpolitie ingreep. Het politiemuseum in Apeldoorn en het brandweermuseum in Hellevoetsluis gaan fuseren. Ze willen samen een nieuw museum openen in het centrum van Almere. De musea slaan de handen ineen om bezoekers op een interactieve manier te informeren over allerlei aspecten van veiligheid. Er wordt gerekend op zo'n 50.000 bezoekers per jaar. Volgende week praat de gemeenteraad van Almere over het collegevoorstel... om geld voor de bouw van het museum beschikbaar te stellen. Het politie- en brandweermuseum hoopt dat het nieuwe gebouw... in de eerste helft van 2013 open kan gaan. En dan het weer, vanmiddag nog volop zon. Vanavond en vannacht helder en fris. Morgen in het noorden bewolkt, maar elders. Vrij zonnig, temperatuur 11 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. awb ah, verkeersinformatie Er staat in totaal 70 kilometer aan file. Twee files vallen op, het zijn de ongelukken. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen roelof en Hoogmade 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Golder en knooppunt sint Annabos 6 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Tilburg kan beter omrijden via Oosterhout. Over de A16, A59 en de A27.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 Gaan we het heel uitgebreid over hebben? Maar eerst even, toch, die bomaanslag met een bus in, uh, in Jeruzalem. Ik ga even de gast aan u voorstellen. Marcy Luijten, uh, Marcia Luiten. Marcia Luiten, moet het zijn? Het staat hier verkeerd? Publicisten en uh, journalist, welkom. Christ Klept is hier wereldbekend inmiddels. Militair historicus, <laughs> elke avond op de televisie. Ja, mijn vrouw te zien. is al heel verontrust. Die <laughs> denkt, denkt dat ik een maîtresse heb, volgens mij. Elke avond in een Kijk ze nooit televisie? <laughs> dat moet ze maar eens gaan doen. Ja. En Bertus Hendricks, hij is Midden-Oosten specialist, verbonden aan Instituut Klingendaal. Zit in de studio in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. En maar even met Bertus beginnen. Die bomaanslag uh, met 25 gewonden uh, in, in, in een bus of bij een bus in Jeruzalem. Er was een tijd eigenlijk geen aanslag meer in Israël, nu dus wel. Wat, wat maak je daaruit op? Nou ja, Het is een beetje een onderdeel van de escalatie die we de laatste dagen hebben gezien. Hè? Dat uh, er uh, door Israël uh, hard is ingegrepen in, in de Gazastrook. Er zijn uh, gisteren uh, vijf dodige, vier Palestijnen gedood van drie kinderen die aan het voetballen waren, plus vijf militanten. Um, dat heeft de zaak natuurlijk erg doen escaleren. Hamas is ook bezig geweest met uh, raketten af te vuren. Vandaag zijn er raketten afgevuurd door Islamic Jihad op Beersheba en Ashdod. Uh, het ik denk lijkt het laait echt weer op, hè? Het laait echt weer op. Ik denk, uh, ik heb begrepen eigenlijk van uh, de kant van Hamas... dat hun activiteit verklaart door het feit omdat zij zeggen... Uh, dat Israël de ongeschreven uh, rode lijnen heeft overschreden de laatste tijd. Men, men, men weet dan een beetje van elkaar wat men kan, van elkaar kan verwachten. En ik heb ook Israëlische commentatoren zeggen dat dat wel een beetje klopt. Wat is wel dat is die rode lijn? Die nou ja, kijk, dat, dat, dat, dat, uh, men, men gaat elkaar wat spelden prikken geven... maar uh, om te laten weten dat men allebei nog niet met elkaar het eens is om het zacht uit te drukken. Maar het blijft binnen zekere grenzen. En uh, Hamas beschuldigt nu Israël ervan de druk op te voeren... en laat weten dat men dat niet uh, uh, zonder meer over zich heen zal laten komen. En heeft dus toen raketten afgevuurd. En nu krijgen we dus deze escalatie waarbij ook Islamic Jihad zich uh, erin gaat uh, mengen. Wat uh, natuurlijk weer een extra uh, verhogende spanningsfactor is. Ja, het zijn de, de, de klassieke middelen van de asymmetrische oorlogvoeringen. Uh, Hamas en de Palestijnen kunnen eigenlijk niet veel anders... dan uh, raketten, uitvoeren, uh, raketten afschieten en, uh, en, en dit soort acties uitvoeren. Het probleem voor Israël is natuurlijk dat ze tevreden zullen zijn... als ze het binnen een bepaald niveau kunnen houden. Mm -hmm. Dat is wat Bertus net zelf ook al zegt. Uh, dat niveau komt er ongeveer op neer dat de gemiddelde Israëliër... gemiddeld door de week uh, veilig is. Ja, dit zou natuurlijk een hele gevaarlijke escalatie kunnen zijn. Uh, ook omdat zo overduidelijk het weer een, een burger... Doel is, het is een civiel doel, ja. een, een, een busstation. Dus ja, dit, dit, dit is erg verontrustend wat nu gebeurt. Ja, Marcia? Nou, het, ik, ik weet niet zoveel over deze aanslag en ik kan het ook moeilijk plaatsen. Het, wat me wel fascineert is in hè, hoe, hoe dit conflict gaat reageren... op hè, die uprise, die, die opstanden in, in de Arabische nou Ja, Mensen vragen zich natuurlijk af of het daar iets mee te maken Precies. heeft. Hè? Of, dat, of ze gestimuleerd raken door. Ja. Zou dat, zou dat kunnen, Bertus? N nou, de, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk meer dat het te maken heeft met de escalatie tussen Hamas en, en Israël. En uh, met het feit dat, uh, en, en daar heeft waarschijnlijk die nieuwe uh, uh, optreden van Israël in eerste instantie mee te maken. Dat de pogingen zijn uh, tot een vergelijk te komen tussen Fatah en Hamas. Want dat is duidelijk een van de voorwaarden voor het versterken van de Palestijnse onderhandelingspositie. En Israël is daar erg tegen. Ja. En uh, het, ik, ik denk dat uh, dat er ook mee te, te maken heeft heeft en dat waardoor een kant kantte druk is opgevoerd. En daarop heeft Hamas gezegd: "Nu ga je over de rode lijn heen en uh, voor onze geloofwaardigheid uh, moeten wij dan wel wat terugdoen anders dan zeggen islamic jihad en andere meer radicale groepen van ja, wat is dit Hamas? Uh, zijn jullie al net zo slap als uh, de Palestijnse autoriteit?" En dat is dan weer voor Hamas moeilijk nee. uh, om dat uh, te accepteren. Oké. Okay. we het gaan ja, hebben helemaal over uh, niet oké, okay, maar goed, nee. ook niet. <laughs> Laten we het gaan hebben over, over Libië. Nederland gaat dus meedoen, zo heeft het kabinet gisteren besloten. Uh, maar gaan we Libië ook aan de Libiërs teruggeven, uh, Chris Klept? <laughs> Even kijken, we hebben Die tot, uh, we hebben tot <laughs> half vijf, geloof ik. Hè? Uh, ja, dat is natuurlijk de, de, de 1 miljoen uh, euro-vraag. Uh, nee, dat gaan we niet doen, denk ik. Uh, althans, Nederland zal zeker voorlopig niet bijdragen... met grondroepen of wat dan ook aan het uh, herstel. Even concreet, het gaat om NAVO-acties. En Nederland ja. heeft gezegd, wij doen mee als het gaat om het... Uh, in stand houden van, dat, uh, van het, het wapenembargo. Dat willen we controleren. Dan dus gaan we een beetje rondvliegen daar om dat te controleren. Ja, dan dan worden, ja, we ja dan er worden nu stapjes gezet. Ook, uh, dat, dat is klassiek, hè, dat, dat een land als Nederland daar voorzichtig in is. Dat is ook, ook, ook wel begrijpelijk, natuurlijk. Uh, Nederland wil niet onmiddellijk met grondtroepen betrokken raken... zoals de meeste NAVO-landen dat niet willen. Omdat dat slachtoffers oplevert. Dat levert verschrikkelijke beelden op. Dus wat men nu doet, is dat men het eerste stapje heeft gezet. Dat is het afdwingen van een wapenembargo... dat overigens al lang werd afgedwongen. En daarom was ik ook in de afgelopen dagen... behoorlijk cynisch over dat, uh, dat mm -hmm. aanbod. Uh, we sturen nu een mijnenjager die uh, de helft van de snelheid haalt... van het gemiddelde Libische patrouilleschip. Uh, we sturen F-16's die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn... om uh, um, um, uh, zeeroutes uh, te bewaken. Is het alleen maar symbolisch dan? Ja, dat, dat we is, weer trouw is... meedoen? Als Nederland? Ja, dit is echt de symboliek en dat is een beetje een afwachting van het besluit van de NAVO. De NAVO is nog steeds aan het onderhandelen over uh, wat gaan we nou als vervolgstap zetten, dus als vervolg op dat wapenembargo. Nou, we weten dat de vervolgstap de, de afdwingen van de no-fly zone is, voor zover dat al niet gebeurt, maar er speelt nu iets heel belangrijks en dit is de vraag: uh, gaan we verder dan die no-fly zone? Met andere woorden, vullen we de no-fly zone ook in door uh, strategische doelen te gaan bombarderen? Dat gebeurt gedeeltelijk al, maar dan kun je nog zeggen dat zijn militair strategische doelen. Maar het zou best wel kunnen zijn dat er een moment komt waarop de bombardementen gaan richting ministeries in, in Tripoli. Waarin de bombardementen gaan richting burgerdoelen, hè, vliegvelden, dat okay. soort dingen. Oké, maar Bertus Hendricks, ja. het is dus zo dat uh, uh, zodra het echt van die militaire acties worden... is er een groot aantal landen, waaronder het niet onbelangrijke lid Turkije, dat zegt nou weet, dat moet dus niet. Wij willen wel, dat hebben ze nu ook toegezegd, gaan helpen bij het, uh, bij het toezien op dat embargo. Maar militaire acties, uh, dat is absoluut uit en boven. Dus de NAVO is hartstikke verdeeld. Ja, het is natuurlijk voor Turkije heel moeilijk. Zelf een moslimland en weet hoe, on, hoe onpopulair dit soort acties heel snel kunnen worden. Bovendien, niemand weet precies nog hoe het gaat aflopen. En Turkije heeft in Libië een gigantische afzetmarkt. Dus daar spelen ook nog zakelijke belangen. Maar ze hebben vandaag toch weer een extra stap gezegd door te zeggen: we gaan meedoen aan dat wapenembargo, we houden ja. ons aan een, aan, een, aan een strikte, en ik zou zeggen, zou een, een tamelijk uh, restrictieve interpretatie van de VN-resolutie terwijl Frankrijk en Engeland uh, een veel wijdere interpretatie uh, hanteren van uh, uh, dat alle middelen moeten worden ingezet om de burgerbevolking uh, te beschermen en dat er alleen maar geen uh, bezettingstroepen mogen zijn. Maar het woord bezettingstroepen laat ook nog de mogelijkheid open uh, dat je, sommige mensen als uh, waarnemers of als uh, vuurgeleiders maar goed, dat weet Christen allemaal beter uh, worden gedropt uh, om aan uh, Raadgever te zijn voor de, voor de rebellen. Dus eh, Turkije wil daar eigenlijk allemaal weinig mee te maken hebben. Marcia? Nou, Wat, wat ik het woord ik... Frankrijk al even vallen, hè? Ja. de rol van Frankrijk. Oh ja, ja, ja, ja. daar wil ik het zo meteen wel graag over hebben. Wat ik mij nu afvraag, maar dat weet Chris waarschijnlijk, is wat is nou eigenlijk de dwingende motivatie om het zo per se een NAVO-missie te laten worden? Omdat oh. de legitimiteit van die missie uh, er zo onder lijkt te leiden. Is het een financiële kwestie? Dat de Fransen en, en de Britten dit niet heel lang kunnen volhouden financieel? Of hebben ze per se de NAVO-commandostructuur nodig om de operatie zich heel te kunnen laten draaien. Ja, ja ik denk dat er twee dingen spelen. Uh, ten eerste het puur uh, politieke argument. Dat is dat er NAVO natuurlijk op dit moment heel erg op zoek is... naar een nieuw bestaansrecht. En dan zouden ze eigenlijk bij de eerste belangrijke crisis... in de periferie zouden ze al heel erg verdeeld zijn. Dus sommige landen willen het ook weer niet al te hoog opspelen. En het tweede, uh, ik denk bijvoorbeeld ook dat Turkije het uiteindelijk zal accepteren. Hè, dat als die coalitie echt aan het bombarderen gaat, verder aan het bombarderen gaat... dat Turkije toch zal zeggen, nou oké, okay, zonder mij, maar we doen het wel. Maar ik denk aan de acceptatie in de Arabische, in de Arabische Liga, Arabische landen... Hmm. Dat wordt toch ondermijnd uh, op, het op het moment dat het een NAVO-missie wordt? Ja, maar dan gaat denk ik het tweede uh, argument spelen. En dat is het meer praktisch militaire argument. Je hebt de NAVO gewoon nodig. Uh, op dit moment, uh, de afgelopen dagen, is het vooral Amerika geweest... dat de militaire leiding op zich heeft genomen. En dat is puur praktisch. Je hebt, je hebt officieren nodig, je hebt uh, communicatiemiddelen nodig... je hebt radarsystemen nodig. Die AWACS, e dat beroemde uh, verkenningsvliegtuig met die grote schotel op zijn rug... Ja, dat kan niet functioneren zonder de Amerikanen. Maar nou, die scheiding die je nu al maakt, dat wordt nu ook gezegd... de NAVO gaat inderdaad de leiding militair. Nemen. Dat gaat helemaal onder NAVO-paraplu. Maar politiek wordt de NAVO niet verantwoordelijk. Dat worden ja. gewoon alle ministers van buitenlandse zaken van de landen ja. die deelnemen. Absurd. Dat lijkt me ook lekker werkbaar. Ja, ja, het is een absurde maar dat constructie. is wel een voorstel. Ja, het is een absurde constructie. Ja, ik denk dat we allemaal zullen accepteren dat de regeringen uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor wat hun eigen militairen doen. Dat geldt ook voor Nederland. Uh, elke hoofdstad is een red card holder, zoals dat ze mooi heet. Dus als Den Haag uiteindelijk zegt van we doen het niet, dan gebeurt een bepaalde operatie gewoon niet. Maar natuurlijk onmogelijke constructie. Dan moet je met, met, maar hebben met... ze allemaal een veto dan? Is echt ja, zo in dat, principe, dat de stem van ja, Den Haag met zo, ja. uh, telt als de stem van Amerika? Of, of... Nou, het minste wat ze kunnen doen, en dat geldt voor elk land... is hun eigen troepen niet inzetten. Ja. Nou, dat dat uh... maakt dus eigenlijk de hele operatie al zinloos. Want stel, stel dat wij bij elk moment uh, dat die F-16's moeten worden ingezet... zeggen van laten we dat eens even rustig een dag gaan bekijken. Hè, of, dat, uh, of dat inderdaad goed haalbaar is. Dan kun je geen militaire operatie uitvoeren. Zo nee, simpel is het. Nee En als iedereen verantwoordelijk is, dan is niemand verantwoordelijk, toch? Precies. En de kracht van de NAVO zit hem nou juist... in die gecentraliseerde structuur. Dus dan zouden we zo ontzettend ver af komen te staan... van wat de NAVO eigenlijk wil zijn. Namelijk een krachtdadige organisatie, politieke leiding in Brussel. En een militaire leiding bijvoorbeeld in Ramstein. Hè, daar zit een mm. grote Amerikaanse Als we nou in. de gehele leiding politieke militairen van Frankrijk geven. Frankrijk <laughs> wil dat wel. Ja, Sarkozy <laughs> heeft echt op, dit, op, deze, op deze gelegenheid gewacht volgens mij. Het kwam hem zo fantastisch uit. En dit is echt een radicale koerswijziging eigenlijk. In uh, de Franse internationale diplomatie. In nou, de afgelopen maanden zeker. Maar ook een beetje met de afgelopen jaren. Want, Wat is het verschil dan? Um, nou, dat ze zo natuurlijk uh, uh, dat ze zo vooraan staan, Plus dat uh, je ziet dat Sarkozy nu dit keer heel erg graag... aan de goede kant van de geschiedenis wil staan. En ik denk dat hij de intuïtie heeft dat hij nu de goede kant kiest. Want met Egypte en Tunesië ging het natuurlijk akelig mis. Mm -hmm. Want um, de minister van Buitenlandse Zaken, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken... van Frankrijk, die koos eigenlijk de zijde van uh, Ben Ali. Hij heeft zelfs aangeboden dat de Franse veiligheidsdiensten... Tunesië nog zouden assisteren om uh, de rebellen... Uh, eronder te houden. Uh, nauwe banden ook met, uh, he, met, de, met Mubarak en met Ben Ali en, en de kringen daaromheen. Frankrijk heeft wat goed weten. te maken. Frankrijk heeft wat goed te maken, dat in de recente geschiedenis. En als je een beetje verder terugkijkt op de iets langere... Uh, de iets, iets langer geleden geschiedenis... speelt dat natuurlijk nog steeds voor Frankrijk Rwanda. Wat zo'n pijnlijke geschiedenis is mm -hmm. geweest. Want daar heeft um, uh, Frankrijk niet alleen maar een beetje um, niet ingegrepen, zoals het natuurlijk vaak wordt gezegd... nee, Frankrijk heeft daadwerkelijk actief uh, is deelgenoot geweest... van uh, de krachten die die genocide hebben uitgevoerd. Mm. En dat speelt natuurlijk tot de dag van vandaag. Die strijd tussen Paul Kagame daarover en uh, Sarkozy. En je zag dat na het aantreden van Sarkozy... ook daar al een koerswijziging heeft doorgezet. Dus waar Chirac altijd de weduwe van de oude president van Rwanda, mevrouw Habiramana... in bescherming heeft uh, genomen. Die woonde in Parijs, was daar uh, naartoe geëvacueerd door Fransen. Um, uh, Sarkozy heeft haar laten oppakken en laten uitleveren. En of, de, of ze is uitgeleverd nu, weet ik niet, maar dat speelt nog steeds. In dat geval hij heeft zich verzoend met Kagame... de diplomatieke betrekkingen weer aangehaald... en wil die schandvlek eigenlijk uh, wegpoetsen. En dit hoort daar volgens mij bij. Ja. Bertus, denk je dat Frankrijk deze wilde kan dragen? Zo voorop te lopen? Uh, nou ja, uh, nu zullen ze wel moeten. Uh, ik denk dat er nog een andere kwestie bij speelt. Dat is namelijk dat de befaamde politiek Arabe de la France... de Arabische politiek van, van Frankrijk... geïnitieerd door de Gaulle in de tijd, in 1967. En die Frankrijk ontzettend veel goedwill had opgeleverd... in ieder geval bij de regimes in de Arabische wereld. Denk maar even aan de, de toespraak van uh, Villepin uh, in de VN... Uh, tegen de ingreep in uh, Irak. In Irak, dat dat politieke kapitaal helemaal was verdampt door de opstelling uh, die Marcia net noemde, aan de kant uh, van de Tunesische en, en het Egyptische regime. Mm -hmm. En dat dit in één klap weer uh, Frankrijk ook op de kaart moet zetten in de Arabische wereld, die voor Frankrijk heel heel belangrijk is. Want uh, kijk, uh, Chris had het net over de periferie van de NATO. Dat is in technische zin natuurlijk helemaal waar als je het over Libië hebt. Maar voor uh, Frankrijk en, en, en, en Italië en Spanje is de Middellandse Zee, dat, dat is. Het hartland zal ik maar zeggen, dat zijn de direct. Dat is, dat is voor, voor die landen net zo belangrijk als Oost-Europa voor Duitsland. En hij had ook zijn Unie voor de Zee opgericht, waar die totale dode letter is gebleven. Dit is hem en hij moet nu aan de kant staan van de nieuwe krachten. Om te zorgen dat die be belangrijke relatie met de Zee de voor Frankrijk, Italië en, en dingen. Als eerste met immigratie en alle andere problemen, dat, dat Frankrijk daar vooraan staat. En dat is zeker zo belangrijk dan alleen maar alleen, ook zijn prestige en, en zijn uh, pensioen of zijn blazoen. En, uh, <laughs> maar hij, maar hij een pensioenveiligheidsschuld. <laughs> nou ja, als, als hij dat niet doet, als hij zijn blazoen niet oppoetst, euh, dan is hij binnenkort met pensioen. Ja. In die zin is, is, er een, is er een link tussen. Nee, die precies. Twee dus woorden. het is heel opportun. Hij ja, is hartstikke impopulair ja. in ja. Frankrijk. Ja. En heeft natuurlijk een hele hoop te winnen hiermee. Ja. Ja. Ja. En ja. ook te verliezen dus. Misschien om een nog breder uh, historisch kader te zetten. Wat ik interessant vind is dat de laatste uh, weken in, in de Franse pers... en in de, onder Franse intellectuelen... weer een beetje een soort revival van het beroemde Orientalisme-debat uh, zichtbaar is. Het Orientalisme-debat is in de jaren 70 en 80 ontstaan... vooral door Edward Said, de beroemde uh, Palestijnse uh, intellectueel. Die zei van de totale achterstand van de Arabische wereld... Mm -hmm. uh, en, en eigenlijk van een groot gedeelte van de buiten Europese wereld... is altijd de dank geweest aan dat Europese, dat westerse superioriteitsgevoel... Uh, wij zijn altijd bekeken als, als, als, als zacht en, en, en wij kunnen niks. en Dat, dat lachende islam en uh, een soort, soort romantisch raar beeld... Uh, wat, wat het Westen creëerde van, uh, van het Midden-Oosten. En wat eigenlijk inhield dat ja, het Midden-Oosten het gedeelte... aan zichzelf te danken had dat het altijd zo ver achterliep. Ja, het is toch wel interessant om te zien dat dat debat... in een de moderne versie, zeg maar, weer een beetje begint terug te komen... in, uh, in de Franse intellectuele kringen. Ja, want we, wat er daar ook gebeurd is... Oh, Marcia, Marcia nou, wat, wat ook leuk is, is dat uh, Bernard-Henri Lévy... dus zo'n uh, uh, linkse filosoof in Frankrijk, die zat in Benghazi... en die heeft gebeld met Sarkozy en die heeft gezegd... Uh, je moet nu komen en de opstandelingen hier beschermen. En dat is in Frankrijk <laughs> zo goed gevallen. Links en rechts ja. hebben ze De wereld kan afhangen van het één telefoontje, echt waar? Nou, de Sarkozy, heeft, ja, Sarkozy die wordt natuurlijk ook graag gezien... in de kringen van uh, de culturele elite. Ja. En er, he, met zijn vrouw uh, Carla Bruni. En, um, hij heeft het heel goed gedaan nu. Dus hij werd van links en rechts gewoon toegejuicht. Bertus, die wilde ook nog wat zeggen. Uh, ja, nou, uh, dat ben ik nu even vergeten, maar nu hierop aansluitend. Uh, uh, het, het past een beetje bij uh, de eerdere trend uh, die, die door die nieuwe filosofen. Ze zijn inmiddels niet zo nieuw meer, als Glucksmann en Henri Lévy uh, en Finkelkraut. Uh, die uh, ook onder Mitterrand uh, met, uh, met de Koerden in de tijd. Uh, het uh, concept, het humanitaire concept van le devoir d'ingérence. De noodzaak om te interveneren mm -hmm. als de mensenrechten op het uh, spel staan. En ook met Sarajevo. Uh, dat is onder Mitterrand is dat dat een, is? De, de, de noodzaak om te, tussen beiden te komen, le devoir d'ingérance. Dat is een nieuw soort filosofie die door, eh, onder Mitterrand... door diezelfde Bernard-Henri Lévy en Finkelkraut en Glucksmann... naar voren is gebracht en die nu weer een tweede leven krijgt... Uh, nu, maar nu dan toegepast uh, op Libië. Maar die krijgt een tweede leven op het moment... dat er verder geen al te grote economische belangen meer zijn? Nou ja, op, op, op termijn. Oh, die heeft toch altijd wel staat toch altijd wel op de We 1? Zeker voor Italië, eh, maar ook eh, voor, eh, voor Frankrijk. Maar voor Frankrijk speelt denk ik nog veel meer eh, de noodzaak om eh, de kwestie van de, de, de immigratie, de massamigratie die dreigt als Gaddafi daar blijft zitten. Dan heeft hij al, al gezegd dan. Eh, hij heeft de grenzen aan de achterkant, aan het zuiden, hè, van Afrika helemaal opengezet. Want Afrikanen ja, hebben geen, geen visum nodig voor Libië. En dan komt dus die hele stroom. Afrikanen, die, die stuur ik naar jullie toe. Dat is ook iets op de achtergrond wat, wat heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden. Ja, Wij hadden het in deze uitzending al even over Jemen en de onrust daar. De, de, de demonstraties vandaag uh, is er weer het een en ander afgekondigd... dat, dat, dat de grondwet eigenlijk is ingetrokken. Ja, de grondwet speelt even geen rol meer. En mensen mogen opgepakt worden en vastgezet zonder vorm van proces. En dat is allemaal natuurlijk om ze alleen nog te laten redden wat er te redden valt. Ja, want je zou kunnen zeggen is het deze week ook niet een beetje de Week van Jemen, of wordt het misschien de Week van Jemen? Mm. Het, het, het lijkt mij, wat de Amerikanen zo mooi, zo mooi noemen... een klassiek geval van backscratching. Hè. Dat is een politiek fenomeen dat zegt eigenlijk dat uh, elites elkaar dekken. En, en wat je in dit geval ziet, is dat de oude elite zich bedreigd voelt. Salé dus. En dat de nieuwe elite eigenlijk alweer klaar staat om uh, de oude elite te vervangen. En dat onderdelen uit de oude elite... delen van het leger bijvoorbeeld... zich al het prepareren zijn, zich aan het voorbereiden zijn... om samen te werken met de nieuwe elite. En dat zijn fascinerende transitieprocessen. Maar uh, hoe, hoe zie je dat dan? Ik bedoel, waar, waar maak je dat uit op dat het op die manier gaat? Nou ja, als historicus kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen... zo gaat het heel vaak. Ja, Nu <laughs> is juist het grappige dat onze correspondent Pauline Bak zei... er is hmm. uh, uh, in Jemen niet echt iemand voorhanden... om in dat gat wat zal gaan vallen... om daarin te springen. Het is helemaal voorkomen onduidelijk wie dat op zou gaan vinden. Ja, maar dat, dan ligt de geschiedenis dan weer... Uh, dat dat niet noodzakelijkerwijs zo is. Dat kunnen dingen zijn die zich uh, van dag tot dag zich ontwikkelen. Er kan opeens iemand opstaan. Ja, kijk nou, kijk nou Oost-Europa. Wie kenden wij van de nieuwe elite uit Roemenië bijvoorbeeld in 1989? Opeens stonden allerlei figuren op. Uh, voormalige commandanten van de politie... Uh, voormalige commandanten ja, ja. van de geheime politie... Uh, economische tycoons. En opeens was er een uh, nieuwe elite... die gedeeltelijk samenwerkte met de oude elite. En een soort een mengsel vormde. En dat werd de nieuwe regering die overigens dan van buitenaf vaak wordt gezien als te conservatief... in verhouding tot het revolutionaire wat er dan wat er uh, achter zit. Ja. Daar moet je er niet mee houden. Maar hey. het, het, de vooruitzichten voor Jemen zijn, die zijn volgens mij heel erg slecht. Mm. En het is niet heel erg waarschijnlijk dat er één persoon opstaat... die zeg maar, de macht overneemt in Jemen. Wat veel waarschijnlijker is, is dat het eigenlijk een soort van Somalië gaat worden. Mm. Jemen is ontzettend verdeeld langs allerlei lijnen. Religieus, tribaal, stam, klens. Het is een ontzettende... Uh, uh, Arme samenleving, uh, het bruto nationaal product per capita... is iets meer dan duizend dollar hè, dus per hoofd van de bevolking. Dat is heel laag, uh, waarmee de kans op een conflict uh, enorm uh, groot is... als je een proces van democratisering ingaat. Dat heeft de geschiedenis ook bewezen. Uh -huh. En um, dus in Jemen zijn de vooruitzichten slecht. In, ook nu Saleh heeft eigenlijk alleen maar um, het staatsapparaat van Saleh geldt eigenlijk alleen maar Sanaa. De rest van het land... Dat is de hoofdstad. Dat is de hoofdstad. En de rest van het land, het platteland... en Jemen is bijna alleen maar platteland... Is, uh, daar is geen onderwijs, daar is geen ja. gezondheidszorg. Daar bestaat de staat helemaal niet. Alleen maar die hele heftige uh, repressie van Saleh. Zodra dat wegvalt, wordt het gewoon waarschijnlijk een burgeroorlog. Nou, is, is dat iets waar, uh, waar je mee eens kan zijn, Bertus Hendricks? Dat dat die kant op zal gaan in Jemen? Uh, nou, je kunt het burgeroorlog niet uh, uitsluiten... maar ik denk eerder dat het uh, uh, toch uh, iets anders... dat het al ander scenario iets waarschijnlijker is. Kijk, het is in, uh, de, de druk van onder van de demonstranten... vanuit ook uh, met name ook de tegenstelling van het, het noorden, het tribale noorden, het bergland... en uh, het meer geïndustrialiseerde laagland Thais bijvoorbeeld, of in Aden. Uh, die is dus ontzettend groot, de, de, de, al die demonstranten demonstranten, die willen verandering. Nu komt uh, Saleh uh, in de problemen. En uh, ik denk dat het inderdaad de week van Ali Abdallah Saleh's uh, aftreden zou kunnen worden. Want mm -hmm. er is in het hart van zijn macht, hè, dat is de noordelijke tribale uh, machtsstructuur, uh, daar is een grote uh, uh, splitsing gekomen. Uh, de man, de belangrijkste militaire man die zich bijna aan kant van de heeft af, van de demonstranten heeft gezegd Ali Mohsen Saleh, dat is een halfbroer van de president. Uh, die hoort het ook allemaal tot uh, dezelfde de Stamverband. En in dat stamverband van de, de, de Hashid-federatie. Eh, daar. daar behoort en de, de, de, de familie van de president toe. maar er behoort ook een belangrijk deel van de oppositie, de Islaagpartij. En dat is van. De, de, de die stond vroeger onder leiding van. Uh, Sheikh Ali Abdallah Saleh. En Dien zoons, eh, die zijn nu. Uh, degene die uh, zeggen het is nu genoeg geweest. Want de familie van Salig, die begon een steeds groter deel van de macht naar zich toe te trekken. Als het gaat over de Republikeinse Gaide. Als het gaat over de centrale veiligheidsdienst. Of de nationale, uh, nationale veiligheidsdienst. Uh, allemaal in handen van of een zoon of een neef van hem. Uh, en tegelijkertijd is hij dat ook in de, met de corruptie in het zuiden aan het uitbreiden. Uh, dat is niet langer te handhaven. En als Ali Abdallah Salig uh, aan de macht blijft. Dan zal dat de belangen van de andere takken van deze elite. Ook op den duur gaan compromitteren. Dus ik denk dat dit het moment is uh, waarop men langzamerhand hem een, een eervolle aftocht uh, zal willen bieden om te zorgen uh, dat niet de, de hele revolutionaire situatie ontstaat. Maar hij is tot nu toe zich aan het, aan het verdedigen. En, en, en wat een beetje verontrustend is, is dat ik geloof dat het gisteren was, dat de revolutionaire garde uh, in, in, in, op twee uiteenlopende plekken in, in Hodeida aan, aan, aan de aan de, kust, aan de westkust, en in Mokalla en in, in Hadramaut uh, de, aan, de, aan de kant van de Indische Oceaanheid... daar hebben ze de, de traditionele legerdingen omsingeld. Als ze die proberen te ontwapenen... Ja, dan zou het tot een militaire confrontatie kunnen komen. Maar ik denk dat het, het eerder waarschijnlijke scenario is... dat uh, Ali Abdelazalig uh, toch via een soort uh, uh, achter-de-schermen-deal... Uh, gedwongen uit. wordt om uh, zijn macht ja. te opzetten. En dat zou best nog eens deze week kunnen gebeuren. Dat nou, zou me niet verbazen. Nee, want wel. laten we even kijken naar Jemen en de strategische ligging. zeg maar. Zou je kunnen zeggen, Chris, dat Jemen... Uh, dat die plek, zeg maar, uh, op de landkaart, dat het belangrijker is dan als je naar Libië kijkt. Ja, uh, voor de Amerikanen zeker, denk ik. Uh, ze zitten sowieso. Uh, de Amerikanen kijken hier met vrees naar, wat hier gebeurt in, in Jemen. Uh, die zien dat land als een onderdeel van de War on Terror. Uh, er, wordt een, uh, er is een belangrijke Al-Qaeda groep uh, in dat land. En, maar dat kun je van alle landen in de regio zeggen, dat geldt ook voor Somalië bijvoorbeeld. Het is natuurlijk wel een gebied wat in de toegangsroute uh, naar belangrijke Olievelden ligt en naar ja. Irak. Uh, dus het is uh, ook ook gezien, van de adem. Precies, ook ook gezien het feit dat de Amerikaanse buitenlandse politiek... de laatste jaren eerder meer is gebaseerd geraakt op zijn maritieme uh, macht... Hè, overal interveneren op basis van die vliegtuigschepen en, en de vloot... ja is dit natuurlijk uh, absoluut heel belangrijk. Het is heel verontrustend wat hier gebeurt maar voor Maar zou de je dan kunnen zeggen dat de Amerikanen of de, de Westen het enorm druk gaat krijgen? Ja, je dus, kan je niet meer gaan het beperken tot Libië. Allemaal. Nee. Ja, ja. ja, ja dan, dan kom je op het beroemde punt van de selectiviteit. Hè. Uh, mm -hmm. wat, wat, uh, kijk, Amerika wordt altijd een bepaalde rol toegedicht als, als politieman van de wereld. Dat ze overal kunnen ingrijpen. Ja, op ja. een gegeven moment is het te weinig personeel. Denk nou, ik ja, ik, ze, ze hebben hun vloot al, uh, hoewel dat niet erg opvallend gebeurd is... de afgelopen tijd al met een derde ingekrompen. Dus ze, ze hebben gewoon niet meer de, de militaire het macht. Het toch ergens op, toch? Ze zitten maar het in leek Irak. er toch ook op dat, dat Obama zijn kruid droog wilde houden... Hmm. en niet in mm -hmm. Libië interveneren... Als zijn kruid droog houden voor Saudi-Arabië en wellicht Jemen... Ja. ja, het is ja. ook fascinerend om te zien dat uh, Obama nu alweer vergeleken wordt met George Bush. Hè? Uh, dat hij dat liep ja. Wat is nog het verschil tussen een neocon ja. en, een, en, een, en een liberal als, uh, als Obama? Ja, dat is wel fascinerend om te zien natuurlijk. Maar ze proberen hun rol natuurlijk ook wel klein te houden nu, hè? De VS. Dat ja, zei die, je ook al eerder. Ja, dat, maar, ja, maar neem van mij aan dat die militaire rol uh, in het gebied zelf behoorlijk groot is. Ik heb al eerder gezegd: geen enkele militaire grote operatie is echt mogelijk zonder dat de Amerikanen dat leiden. Dat is gewoon onvermijdelijk. Precies. Oké. Okay. Ik denk dat we het voorlopig althans voor de komende 20 minuten aardig gecoverd hebben. Want de wereld gaat natuurlijk gewoon verder. Ook al is ons buitenland voor hem <laughs> ten einde. Oké, okay. Christ Klep en Marcia Luiten en Bertus Hendricks, hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Vanaf half vier op dezezelfde zender. En op deze zender, Radio 1, kunt u zometeen naar het nieuws gaan luisteren. Naar het Radio 1-journaal. Dat wordt gepresenteerd door Lucella Carrasso en Tim Overdiek En die zit hier om te vertellen wat we kunnen verwachten. We vermoeden. We vermoeden, Elisabeth Taylor. Ja, inderdaad. Naast al. Uh... Bommen en granaten uh, in Libië en Israël, de onrust in de Arabische wereld... gaan we het uitgebreid hebben over de vrouw van acht huwelijken. Zeven verschillende mannen, meer dan vijftig films, drie Oscars... Overblindende schoonheid naast nou genoeg te bedenken en terug te halen. Daar praten we natuurlijk over met Ilke Bos van Roosendaal... om de reacties in Amerika op te nemen, maar ook met Alina Rijn. Actrice die laat zich heel erg inspireren door Elizabeth Taylor... die vandaag is overleden.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 En de Amerikaanse luchtmacht heeft het wrak van de F-15... die gisteren boven Libië door motorpech neerstortte, gebombardeerd. De Amerikanen vernietigden het toestel om te voorkomen dat het in verkeerde handen komt. De twee piloten konden zich met hun schietstoel redden. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Libië dat in handen is van de opstandelingen. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt zijn de twee ongelukken op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Er staat bij Moordrecht 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En in het zuiden van het land op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt sint Annabos 5 kilometer. Maar de weg is daar weer vrij.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Ze was de ultieme Hollywood-legende. Ze had een weergaloos acteertalent. Haar schoonheid werd door velen bewonderd. En ze hield er een tumultueus liefdesleven op na. Daar gaat u de komende dagen meer over horen. Wij staan uitgebreid stil bij de dood van Elizabeth Taylor. En u misschien ook wel. Wat is uw mooiste herinnering aan het Amerikaanse filmicoon? Laat het ons weten via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. En dan de zelfmoordaanslag bij een busstation in Jeruzalem. Dat was alweer even geleden... 2004 voor het laatst. De feiten en de achtergronden hoort u van onze correspondent in Israël. En Libië natuurlijk. We doen verslag van het debat in de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname. We volgen het gekissebis tussen de NAVO-lidstaten. En we horen hoe het er op dit moment aan toegaat in Libië zelf. En dat allemaal tot half zeven vanavond. Ja, het nieuws van de dood van Elizabeth Taylor dringt voor eventjes vanmiddag het andere wereldnieuws iets naar de achtergrond. Want van Amerika tot Rusland, van Duitsland tot hier en tot haar geboorteland Groot-Brittannië is haar dood de opening van het nieuws. The great Dame Elizabeth Taylor dies in Los Angeles at the age of 79. It's very sad news, because even though we know she's been ill for some time and out of the public gaze, so to speak, it was still very shocking when the news came through to our newsroom. Everyone gasp. Liz Taylor is tot. Die Hollywood Diva starb im Familienkreis in einem Krankenhaus in Los Angeles. Die zweifache Oscar-Preisträgerin war vor mehreren Wochen wegen eines Herzfehlers dort eingeliefert worden. Sie wurde 79 Jahre alt в 6 в Москве в студии Алёны здравствуйте на их новость в 80 году жизни скончалась легендарная актриса Элизабет Тейлор She had which I've never seen in any person is a pure purple eyes she was who's a fellow woman I think sometimes you think beauty like that gets in the way of talent because people can't appreciate what a good actress she is so damn pretty A hell of a woman, zo vreselijk mooi. Elizabeth Taylor was dat volgens oud celebrity-interviewer van CNN Larry King. Schoonheid kan talent in de weg zitten, maar niet in het geval van Elizabeth Taylor volgens King. <laughs> Wat denkt Elko Bos van Rosenthal daarvan? In ieder geval over de media. Ilko, eh, hoorde net de mondiale selecties. Maar gaat het in de Amerikaanse reacties vooral over haar filmcarrière of voert ook en vooral misschien wel haar privéleven de boventoon? Nee, de eerste reacties gaan toch vooral over haar filmcarrière. Larry King hoorde je, die was niet alleen een uh, meester-interviewer uh, op CNN... maar ook een goede vriend van haar. Barbara Walters, ook zo'n society-interviewer hier, die hoorden we ook al. En natuurlijk haar familie. En dan gaat het uiteraard niet over haar wat uh, ja, roemruchte privéleven, maar vooral over haar films... en vooral over het feit dat ze een goede moeder, grootmoeder was. En het gaat ook heel erg over haar inzet voor de bestrijding van AIDS. Dat is iets waar ze de laatste jaren of de laatste decennia... eigenlijk al heel erg actief mee is geweest. En er is eigenlijk geen beroemdheid die meer op dat vlak heeft gedaan dan Elizabeth Taylor. En de familie vraagt ook, ze vragen ten eerste... heb je een boodschap aan haar of heb je iets over haar? Laat het dan achterop een Facebookpagina. Maar ze vragen ook, wil je verder iets doen? Ja, stort dan vooral geld voor die aidsbestrijding, dat zou Elisabeth Taylor zo gewild hebben. Ja, nou, omwille van die humanitaire inspanningen... kreeg ze een, een, een derde Academy Award uiteindelijk. De afgelopen jaren zagen we haar, als ze in het openbaar verscheen... eigenlijk ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ze, ze, ze was al wat aan het sukkelen. Maar wat voor indruk maakte ze toen zeg maar, als de grote filmdiva... als ze in het openbaar verscheen? Nou ja, de, de laatste keer dat ze in het openbaar verscheen... dat is eigenlijk een, een maanden geleden. Ze gaf in maart nog een laatste een groot interview... Aan een, Amerikaans, uh, aan een Amerikaans tijdschrift. Ja, als filmdiva, kijk, er waren generatiegenoten... Uh, die misschien wel een betere actrices waren. Ingrid Bergman, uh, Catherine Hepburn. Het is niet zo dat Elizabeth Taylor niet kon. Uh, ze won twee Oscars. Ze was heel goed. Had een soort star power die bijna niemand had. Maar ze won dan bijvoorbeeld een Oscar voor... Who's Afraid of Virginia Woolf, een beroemde film, was ze er heel erg trots op. Maar dan speelde ze in die film met Richard Burton, een oud echtgenoot van haar. Ze trouwde zelfs twee keer met hem. En ze speelde in die film een echtpaar dat altijd maar ruzie maakte. En daar ook vooral heel veel alcohol bij schonk. Nou ja, dat was um, uh, Art Imitating Life, want zo ging het in het werkelijke leven ook. En zo liepen haar filmrollen in haar privéleven eigenlijk altijd, uh, altijd door elkaar. Ja, ze was steunend toeval van Michael Jackson, de zanger. Heeft haar overlijden vandaag net zo'n impact als de dood toen van Jackson? Dat geloof ik eerlijk gezegd niet. Ten eerste is er een generatie bij wie de naam Elizabeth Taylor misschien niet zo verschrikkelijk veel belletjes doet rinkelen. Misschien vooral de naam, maar ze kennen haar niet als actrice. Het verschil met Michael Jackson is denk ik dat Michael Jackson muziek achterliet en daarmee echt de popgeschiedenis heeft veranderd. Dat kan je dus van Elizabeth Taylor denk ik als actrice niet zeggen. Het neemt niet weg dat de schok vandaag, want iedereen wist dat ze ziek was, maar ja, ze had ook nog best tien jaar willen leven. Sterker, nog, daar twitterden ze onlangs nog zelf over. Ze twitterden? Uh, ze twitterden ook nog, ja. En wat ze bijvoorbeeld twitterden... Tim Overdijk dan niet? <laughs> Onze nee, twitteraar? Moet, da, daar moeten jullie na afloop maar eens over praten. Zeker. Spraken. Maar ze twitterden, en niet zo lang geleden twitterden ze nog... toen er sprake was dat er een biografie van haar zou komen... Hè, haar, haar leven verfilmd. Toen zei ze, er is niemand die Elizabeth Taylor mag spelen... behalve Elizabeth Taylor zelf, dat... Twitterde ze toen, zolang ik in elk geval nog leef. Nou, dat is nu dus niet meer het geval. Ja, wie Elizabeth Taylor zegt, zegt meteen acht huwelijken, zeven verschillende echtgenoten... waarvan niet iedereen meer in leven is. Maar heeft al één of meer van hen gereageerd op haar dood? Nee, je, je zegt het, de zeven echtgenoten inderdaad. Vijf daarvan zijn overleden. Twee leven er nog. John Warner is er één. Dat was een senator met wie ze enkele jaren is getrouwd. Woonde dus hier in Washington. Dat was bepaald geen goede combinatie. De, de Hollywood-achtergrond van Elizabeth Taylor en uh, Washington. Ze vond het hier niks. Het uh, eindigde ook weer in een scheiding. En haar laatste huwelijk was met een um, uh, Larry Fortensky. Dat was een, een, een, een klusser eigenlijk die ze ontmoet had in, in rehab. In de Betty Ford Clinic in Californië waar ze probeerde van haar alcoholverslaving af te komen. Nou, die man is echt aan lage wal geraakt. Misschien dat we van die oud-senator Warner nog wel wat horen. Maar ja, vijf echtgenoten zijn dus overleden. En dat, ja, dat droeg ook allemaal bij aan dat hele aura van haar. Prachtige vrouw, heel beroemd, maar ook altijd wel veel tragiek. Ilke Bos van Roosendaal. En na vijf praten we met Halina Rijn, actrice over uh, Elizabeth Taylor. Dan Jeruzalem. Ambulances reden af en aan daar vanmiddag. Grote paniek, vele gewonden door een zelfmoordaanslag bij een busstation. Het is jaren geleden dat zo'n aanslag plaatsvond in Jeruzalem. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, um, om even bij de slachtoffers stil te staan, wat is het laatste nieuws daarover? Nou, dat er uh, ruim 30 gewonden zijn en uh, een paar daarvan zijn er slecht aan toe. En één van hen, zeggen nu steeds meer... Uh, Israëlische media is aan haar verwondingen overleden. En de dader, wat is daarover bekend? Uh, niets. Men is aan het zoeken. Men weet officieel nog niet eens of uh, waar is wat heel veel mensen uh, zeggen. Bijvoorbeeld ook een Israëlische minister die ter plaatse was. die zei. Uh, de Palestijnen zitten hier achter. Officieel is dat niet bekend. Wegen zijn afgesloten. Ik heb al iemand gesproken. Mijn vriendin die uh, probeert Jeruzalem uit te komen. Dat is een waar drama. Overal zijn checkpoints. Want men zoekt de dader. Uh, de dader die trouwens nog in leven is. Uh, men gaat ervan uit op dit moment dat het een aanslag is. Maar dus niet een zelfmoordaanslag, waarbij. Iemand zichzelf opblaast. De politie die heeft het er op dit moment over... dat in het centrum van Jeruzalem om drie uur plaatselijke tijd vanmiddag... het was al druk, dat er een bom ontplofte... die langs de kant van de weg stond, vlakbij het busstation. En uh, daar reden op dat moment twee bussen langs. Daar zaten dus de mensen in die uh, gewond zijn geraakt. Maar dus geen zelfmoordaanslag. Nee, oké. Okay. En het, het zijn taferelen die bekend zijn uit Jeruzalem. Alleen ja. dan van een tijd geleden. Hè? Uh, uh, voor velen komt dit... Letterlijk uit de lucht vallen. Um, jij volgt het natuurlijk veel beter wat er allemaal gebeurt. Het oog van ons was vooral op Libië en zo. Maar is dat dit er uh, wat jou betreft aan te komen? Zoiets zo groots? Nou, Wat betreft de Israëlische Veiligheidsdiensten zit het er altijd wel aan te komen. Daarom zie je nog altijd uh, nachtelijke arrestaties op de bezest, uh, wetter, westelijke Jordaan. zij proberen uh, te voorkomen dat zoiets gebeurt. En dat debat zie je al een beetje op gang komen. Hoe kon het zijn dat niemand hiervan wist? Dit is, als het inderdaad een aanslag was, uh, niet iets wat je uh, in een opwelling doet. Je hebt niet zomaar een tasje met explosieven bij elkaar. Dus dat is uh, de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat er uh, de afgelopen dagen, ondanks dat wij de andere kant... Op keken, wel degelijk heel veel gebeurd is. De spanningen die nemen toe rondom de Gazastrook. Steeds meer en steeds zwaardere projectielen uh, over en weer. Uh, doden ook in de, uh, de Gazastrook. En het is dus heel verleidelijk om dat allemaal op één grote hoop te vegen... en te zeggen, uh, alles is een reactie op elkaar. Uh, ik denk dat dat niet zo is. Wel kun je natuurlijk zeggen dat er op dit moment diplomatiek helemaal niets gebeurt. En uh, stilstand, zegt men hier altijd in deze regio, is achteruitgang als er niks ten goede verandert, dan zal het ten slechte veranderen. En dat is wat je dus nu ziet gebeuren. Sander van Hoorn vanuit Israël. En ook na vijf uur kunnen we op deze uh, zelfmoordaanslag... wat uitgebreider terug met een deskundige... die gaat terugkijken naar hoe, wanneer het voor het laatst uh, gebeurde. Um, nu gaan we dus wel door naar Libië en met name door naar Den Haag. In de Tweede Kamer namelijk wordt nu gesproken over de inzet van F-16... en een mijnenjager bij het toezicht op het wapenembargo tegen Libië. Uh, in Den haag Joost Vullingsjoost, is het jaar. Al gegeven. Nee, zover zijn we nog niet in het debat. Nou, het is wel duidelijk dat de PVV, de SP en de Partij voor de Dieren tegen zijn. De rest heeft een positieve grondhouding, zoals het heet. Maar vooralsnog uh, veel vragen, soms een kritische noot, en het definitieve oordeel volgt later in het debat. Welke vragen leveren dan voor? Nou, bijvoorbeeld bij de PvdA die willen weten waarom het kabinet eigenlijk zo hecht aan een missie navo-verband. Uh, uh, Timmermans van de PvdA zegt dat ligt gevoelig in de Arabische wereld. Is toch het beeld van het Westen tegen Libië? Is het dus niet verstandiger het niet in? navo te doen, en, ja, waardoor wellicht wat meer Arabische landen... zich gaan aansluiten bij, bij de acties. De SP vermoedt overigens dat het echte doel van de missie is... het verwijderen van Gaddafi. Uh, Harry van Bommel zei, we worden de luchtmacht van de opstandelingen. Maar ook het CDA heeft de vragen over... waarom staat inderdaad zo expliciet in die brief dat Gaddafi weg moet? Staat immers niet in die VN-resolutie? En dan is het toch een beetje vreemd als dat in zo'n brief uh, opduikt. Ook zijn er eigenlijk nog gewoon vragen over het nut van de missie. We gaan natuurlijk het wapenembargo handhaven... Maar ja, er is vooralsnog geen wapenleverancier in de buurt van Libië gezien. En Henk-Jan Ormel van het CDA zei... ja, wij focussen heel erg op de Middellandse Zee en het luchtruim. Maar wie weet komen die wapensmokkelaars wel via de woestijn... via de andere kant Libië binnen. En hoe zit het daar eigenlijk mee? Nou goed, uh, een hoop vragen. Uh, en uh, ja, we moeten afwachten wat het kabinet op daar gaat antwoorden. Die zijn zojuist begonnen. Maar, maar op deze vraag heb je wel een antwoord. Komt die toestemming er? Nou ja, dat, dat, dat, dat moet bijna wel. Kijk, het zou natuurlijk heel gek zijn. De hele Tweede Kamer heeft aangedrongen op de komst van de VN-resolutie. Op de uitvoering daarvan. Nou, het zou natuurlijk wel heel gek zijn als dan vervolgens de Nederlandse Tweede Kamer zegt... maar we willen zelf niet meedoen. Dus dat komt wel goed. We horen je later deze uitzending. Jos Vullings vanuit Den Haag. Verslaggever Roel Pauw is in het rampgebied in Japan. Hij was bij de begrafenissen van slachtoffers zometeen zijn verslag. Voor het verkeer bij de ANWBZ zwaan De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staan 33 files. De meeste daarvan staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zitten hoegenaamd geen opvallende files tussen. Wat opvalt is de wat langere file op de A15 vanuit Europoort. Er staat tussen Rosenburg en knooppunt Vaanplein 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lucella Carasso en Tim Overdick. De Belastingdienst gaat het gebruiken van afroomkassa's aanpakken. kassa De Haan uit Almere zou kassa's verkopen... namelijk waarmee je een deel van de omzet kunt verduisteren. Volgens de Belastingdienst doet 15 van de gebruikers... dat ook daadwerkelijk, per kamphuis. Een afroomkassa, een wat curieuze naam voor een apparaat... waarmee je de staat der Nederlanden flink kan oplichten. Dat afromen is niet, zoals in de keuken, een simpele handeling... zegt Frank van Heusden van de Belastingdienst. Ja, Kassa moet je niet denken aan een mechanische knop, maar dan moet je bijvoorbeeld denken aan een code of een diskette die je erin moet stoppen of een USB stick die die functionaliteit activeert. Het is dus niet zo dat als je zo'n kassa ziet, dat iedereen zomaar kan manipuleren. De Belastingdienst wil de afroomkassa fraudeur voortaan een boete opleggen van 100% van de belastingaanslag. En er komt een pardonregeling. Ondernemers die zich vrijwillig melden betalen een lagere boete als mensen geen gebruik gemaakt hebben van deze regeling... dan zijn ze zich bewust van het feit dat uh, dit niet goed is. Nou, en dan betekent dat ook voor ons dat we dan een forse boete op zullen gaan leggen. Samen met kassaleveranciers wil de Belastingdienst... het afromen technisch onmogelijk maken. Maar ook de kassaleveranciers zelf realiseren zich heel goed dat dit soort dingen niet kunnen. Yvonne de Haan is directeur van de leverancier uit Almere. Zij zegt dat zij nooit kwade bedoelingen heeft gehad... en dat ze er juist alles aan heeft gedaan om fraude te voorkomen. Met de kassas van de BV is het niet mogelijk... om fraudeleuze handelingen te verrichten. Alles wat een ondernemer eventueel zou doen wat niet regulier is... dan wordt dat opgeslagen in een elektronisch journaal. Zelfs in een trainingstand. En die is ervoor gemaakt dat als er nieuwe mensen, uh, mensen komen, die krijgt dan training via die trainingstand. En dat kun je dus normaal kun je dat deleten. Alleen bij ons blijft zelfs die uh, handelingen in het elektronisch journaal gehandhaafd. Hoe dan ook de Belastingdienst heeft de aandacht gevestigd op de afroomkassa. Een fenomeen waarmee de dienst dus snel wil afrekenen. Een Bartkamphuis was dat. Oliemaatschappijen Shell en BP zijn gestopt met het leveren van benzine, diesel en smeerolie aan benzinemaatschappij Tamoil. Ze zeggen hiermee te voldoen aan de EU-sancties tegen Libië. Prijsvechter Tamoil heeft 155 tankstations in Nederland. Groot aandeelhouder, vandaar, is de Libische staat. Directeur Peter Edman van Tamoil Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan er nog wel getankt worden bij de tankstations van Tamoil? Ja hoor, ik moet, ik moet misschien even iets rechtzetten wat, wat, wat zo, uh, hier in de constaat inderdaad een beetje. Het gaat om negen Shell-locaties die wij exporteren. En die hebben uh, zeg maar te maken met het feit dat Shell uh, niet meer levert. En daarvan die locaties hebben we de, de levering eigenlijk overgenomen met ons eigen product. En BP levert ook niet meer? Dat klopt, maar die leveren smeermiddelen. Oké. Okay. Dus, de, dus er kan gewoon getankt worden bij die 155 stations? Er kan nog steeds getankt worden, ja. Hoe lang kunt u dat blijven volhouden? Uh, dat kunnen wij volhouden zolang uh, bedrijven met onze zaken mogen doen. En uh, voorlopig staan we niet op de sanctielijst. En uh, dus is er ook geen enkele reden om geen zaken met ons te doen. Ja, want ik begrijp dat u het onterecht vindt. Uh, ja, vanuit ons we hebben we natuurlijk een contract. Aan de ene kant, uh, we staan niet op de sanctielijst. Uh, dus uh, er is geen belemmering. Uh, dus we waren wat verbaasd door zeg maar, uh, de, de, de beslissing van, van Shell en ook BP. Uh, maar goed, uh, we gaan een kort gering uh, starten en zijn we bezig. En dan zullen we ook de bewegingen horen, mag ik het aannemen rommel en dan toch. Hè, desondanks, hè, ondanks het feit dat ook het ministerie van Financiën heeft geadviseerd aan Shell. Dat feitelijk omdat contact heeft gehad met het ministerie. Uh, dat er zaken met ons gedaan uh, konden worden... dat Chateau besloten heeft om dat niet te doen. Ja. Merkt u aan de pomp dat er minder mensen komen vanwege Gaddafi? Uh, nee. Uh, wij, wij, wij, wij, wij monitoren natuurlijk nu voortdurend zeg maar, de ontwikkeling van ons volume. En met name onze onbemande verkooppunten doen het... Uh, ook nu weer uh, beduidend beter dan uh, vorig jaar. Dan moet ik wel weer aangeven dat ik pas natuurlijk echt weet... Of hoe goed je het doen op het moment dat de marktinformatie meegekregen heb, stel dat wij het nu 3% beter doen en de markt doet het 5% beter, dan denk ik door ergens 2% 5 maar vooralsnog zie ik dat we meer verkopen dan vorig jaar. En om even terug te komen op Shell. Shell wil niet bij ons op de radio. Maar laat wel weten, wij schorten de leveringen op aan bedrijven... Ja. die gecontroleerd worden door de Libische staat. En ja. daarmee voldoen wij aan de sancties van de EU. U wilt daarmee naar de rechter. Maar voor ja. Shell is het niet belangrijk of er nu geld naar de Libische staat gaat. Maar of een bedrijf door de Libische staat wordt gecontroleerd. Um, hoe legt u die relatie met Libië uit van uw bedrijf? Nou... In principe hebben wij inderdaad uiteindelijk hè, onze aandeelhouders uh, zitten in eerste instantie in Cyprus en die aandelen van dat bedrijf in Cyprus zijn in handen van Olinvest Nederlands BV. Dat is een Nederland uh, gevestigde holding en de aandelen daarvan zijn er in handen van een uh, Curaçaose holdingmaatschappij en de aandelen daarvan zijn in handen van uh, een aantal Libische staatsbedrijven. En dat is wat u betreft uh, ver weg genoeg om dit aan te vechten bij de rechter. Nou, het gaat niet om dat het ver, genoeg, uh, ver weg genoeg is. Het gaat erom dat de sancties die bepalen dat je geen uh, financiële transacties of andere uh, goederen uh, ter beschikking stelt aan personen of entiteiten die op uh, de lijst staan uh, die opgesteld is door de EU. En wij staan niet op de lijst, dus er is wat dat betreft geen enkele belemmering om met ons zaken te doen. Het woord is aan de rechter. Ik dank hartelijk directeur Peter Edman van Tamoil ja. Nederland. Dank u wel. Dan is het tijd voor het weer. Gerrit Himstra, goedemiddag. Goedemiddag. Prachtige prachtig dag. Derde dag met de heerlijk lenteweer. Maar het begon wel fris vanochtend. Waar, waar kwam dat door? Nou, we hebben natuurlijk te maken met droge lucht. Er is bijna geen wind. Dus dan koelt het s'nachts flink af. Wordt koud. En wat vanochtend opvallend was, was dat er ook mist ontstond. En dat duurde op sommige plekken toch een hele tijd voordat het weg was... Uh, in het oosten van het land plaatselijk tot, tot half twaalf ongeveer... voordat het echt begon op te klaren. Ja, en, en waar wordt die mist door veroorzaakt? Nou, Omdat het zo koud wordt. Uh, want hoe kouder de lucht is, hoe minder, uh, hoe minder waterdamp erin kan zitten. Uh, en als het dan verzadigd raakt, dan, ontstaan, dan ontstaat er mist. Eigenlijk gewoon een wolk op de grond. Um, en daar hebben we ook de komende nachten mee te maken. Uh, dus dat is elke ochtend spannend van ja, hoe laat lost die mist op. Want uh, ja, uh, als het vroeg gebeurt, dan heb je ook s ochtends mooi weer. En als het wat later gebeurt, ja, dan moet je even nou, wachten. En vroeg uh, oplossen is ook fijn natuurlijk voor, voor de ochtendspits. Zeker. Hè? En dan is er, is er morgen volgens mij, Tim, nog iets heel moois te zien, hè? Ja, precies. Dat had Gerrit namelijk in de aanloop van dit naar dit gesprek al over. Uh, wie aan de kust woont en als er dan dichte mist is... die heeft dan de kans om aan de kust zo geheten zeevlammen te zien. Ja, leg uit. Wat, wat ja. zijn dat? Nou, zeevlam heet dat inderdaad. En dat is eigenlijk een soort mist die ontstaat boven het koude zeewater. Want uh, ja, de winter is nog niet zo lang geleden natuurlijk. En het zeewater is daardoor nog erg koud. Het heeft maar een temperatuur van een graad of zes. En vlak voor de kust, daar lag... Ook ook een uh, mistgebied. En dat drijft dan met een beetje wind de kust op. En als je dan op de duinen staat, daar schijnt de zon al. En dan zie je die mistflader zo binnentrekken. En dat heet dan zeevlam. Oké, okay. wellicht morgen aan de Nederlandse kust. Het wordt ook weer lekker morgenmiddag. Ja, maar we hebben dus weer het risico van die mist. Maar okay. uh, als het een keer weg is, ja, dan wordt het inderdaad weer lekker weer. We weten exact hoe het zit. Gert dank je. Okay. Geen brandstof om de doden te kunnen cremeren. Dat is een oplossing dat zich in verschillende gebieden van Japan zich voordoet... als gevolg van de tsunami en de aardbeving. Als noodoplossing worden mensen nu tegen de gewoonte in begraven. Verslaggever Rupau vanuit Higashimachu Sorry voor degenen uh, die horen dat ik het verkeerd uitspreek. Het is in ieder geval een stadje op zo'n 50 kilometer van de stad Sendai.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 En meteen gaan de graafmachines verder waar ze waren gebleven. U hoorde een verslag van Rolpauw. De begrafenissen dus van de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Japan. En daar komen we na vijf uur vanzelfsprekend ook over te spreken... als we kijken naar de situatie bij de kerncentrale in Japan. Maar ook staan we stil bij de dood natuurlijk van Elizabeth Taylor. Halina Rijn gaat ons vlak na vijf uur vertellen... waar zij haar inspiratie aan heeft ontleend... als ze keek naar al die films van de Hollywood-legende... die op 79-jarige leeftijd overleed. Uh, Israël en de Palestijnen. Het is weer raak. We spreken erover met een deskundige. Op basis van het nieuws wat Sander van Horen ons dit uur vertelde. De aanslag die in Jeruzalem plaatsvond. En we leggen contact. Dat gaat hopelijk lukken met Hans-Jaap Medersen Om te vertellen hoe vandaag de actie is geweest... van die gelegenheidscoalitie in Libië, in Benghazi. En de actie, zo begrijpen we, is steeds meer naar het westen opgetrokken. Om daar de burgers te beschermen. Hans-Jaap gaat ons hopelijk helemaal bijpraten. Tot na 5 uur.